Met het NOS de slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan de Rijn worden volgende week woensdag herdacht. De gemeente heeft voor die dag gekozen omdat dan alle begrafenissen achter de rug zijn. Waarschijnlijk is de herdenking in het Kastellum Theater in Alphen. Over de invulling ervan wordt onder meer overlegd met de burgemeester van Apeldoorn... naar aanleiding van het drama op Koninginnedag in 2009.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 Frankrijk en Groot-Brittannië vinden dat de NAVO meer moet doen om de zware wapens van kolonel Gaddafi uit te schakelen en dat de bevolking beter moet worden beschermd. Van Um zegt dat de NAVO het uitstekend doet. Het vliegverbod wordt goed gehandhaafd en de burgers worden adequaat beschermd, zei hij. Op de Johannes Postkazerne in Havelte hebben zo'n 400 militairen geprotesteerd tegen de bezuinigingen op defensie. In te verdwijnen zo'n 200 arbeidsplaatsen omdat het tankbataljon dat daar zit wordt opgeheven. In totaal moeten er bij Defensie 12.000 banen weg. De komende maanden zijn er nog 29 lokale protesten. Op 16 juni is er een landelijke manifestatie in Den Haag. Het weer, vanavond opklaringen, morgen afwisselend zon en stapelwolken. Met middags in het binnenland kans op een bui, het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I'll make you weaker, like a child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 You never have to be And it